Dit is Deze Week in Tablets, nummer 9, opgenomen op 25 oktober 2011. dat je luistert naar onze nieuwste aflevering van de podcast, Deze Week in Tablets. Ik ben weer verbonden met Martijn, helemaal uit Italië. Ben je daar? Goedemorgen Sam, ik ben er weer, ja. Ja, het is weer eens morgen hè. De laatste paar keer hebben we het in de weekend, hoe noem je dat, in de, in de middag moeten we opnemen. Maar gelukkig is de Italiaanse les achter de rug en ben jij nu een uh, volleerd Italiaans spreker? Nou, Italiaanse les is niet achter de rug, maar dat doe ik lekker. Morgenochtend speciaal voor jou. Oh, Oké, okay. en hoe heet het in het Italiaans morgenochtend? Eh, uh, Domani Martina. Ah, nou. Uh, weet ik veel succes in het Italiaans. <lacht> <lacht> uh, is er nog wat gebeurd deze week, Martijn? Nou ja, op het gebied van tablets of persoonlijk? <lacht> Eerst persoonlijk. Nee. Waarom breng je dat persoonlijk dan naar voren? Ik dacht, groot nieuws Misschien ben je benieuwd, gewoon interesse. Altijd, altijd. Ik vraag het iedere week. En dan iedere week zeggen ik, ja, ik kijk alleen maar naar tablets. Ja, dan komt het eigenlijk wel weer op neer. Hier in Italië, nou wat er gebeurt, is dat het weer omgeslagen is. En dat ik nou lekker bijna hetzelfde weer heb als in Nederland. karma. Ja, precies. Dus dat is het enige mindere. Maar het geeft me wel meer tijd om binnen te zitten en naar tablets te kijken. <laughs> Nog meer tijd. Oké, okay, nice. En uh, ja, volgens mij uh, is er eigenlijk maar één echt heel groot uh, ding, zeg maar, deze week. Is, het, uh, is het de ice cream sandwich uh, announcement van vorige week, toch? Ja, dat is uh, het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Want dat was, dat was op dinsdagavond of zo, nadat wij de podcast hadden opgenomen? Of wat, welke dag was het ook weer? Mm, kan ik even heel snel terugzien. De 19e is dat geweest. Ja, dat... het is vandaag de 25 zijn en we namen toch op, op de 18e. Dus inderdaad de dag erna. Ja, die avond okay. zelfs, ja. ja. Ja, we vier uur s'nachts of zo, weet je nog? Jij bent wakker gebleven. Nou, ik ben niet uh, speciaal voor wakker gebleven. Het was op een gegeven moment, ik was uh, een serie aan het kijken. Ik weet eventjes niet meer welke. En ik, ik weet ook ik ik nog een aflevering, nog een aflevering. Ik denk, oh wow, hoe laat is het eigenlijk? Tien voor half vier. Ik denk, hmm. Toevallig. Waarom, heb ik niet waarom, waarom ben ik niet aan het slapen nu? Ik moet ik morgen toch wel vroeg uit? Dan denk ja, als ik nu nog eventjes wakker blijf... dan kan ik uh, de presentatie van Ice Cream Sandwich live volgen. Dus uh, zo geschieden. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik op, op een gegeven moment... Ik heb het dus niet afgekeken. Want uh, die demo's die gingen uh, fout, zeg maar. Uh -huh. En, en uh, ik vond het echt heel ergelijk hoe slecht ze erover na hadden gedacht dat er zitten maar 250 journalisten in zo'n zaaltje. En de rest van de wereld kijkt het uh, via het internet. En dan hadden ze zo'n achtelijk scherm van Samsung op het, op het podium staan. Uh, maar op de video leken die pixels... ...zo groot dat, dat het gewoon niet te volgen was, zeg maar. Het ja. was heel erg lelijk, die stream. Omdat dat scherm, dat grote tv-scherm, zeg maar... ...niet goed overkwam op de, op de camera. En daardoor zat je eigenlijk net te kijken... ...als een soort hele slechte uh, greenscreen-opname... ...uit 1980 of zo, weet je wel. En daar kreeg ik gewoon een beetje koppijn van. Nou, en toen op een gegeven moment ging dat face unlock ging verkeerd. En dat was al het tweede wat verkeerd ging in de demo. En toen dacht ik al, oh, weet je wat, fuck het maar. Ik lees morgen wel, ik ga slapen. <laughs> <laughs> nou Echt. ja, in principe hebben we toch ook niet heel veel gemist, is toch? Nou ja, uh, ja uh, Roebis, wat, uh, wat weten we van Ice Cream Sandwich, wat vind je ervan? Nou, wat weten we ervan? Uh, het is natuurlijk uh, wat eerst opvalt, is het design, uh, Wat uh, waar Google, een, die noemt eigenlijk nieuwe gedachten, nieuw design. Uh, daar hebben ze wat aandacht aan besteed, het moet uh, gemakkelijker worden, simplistischer, aantrekkelijker, meer magazine style... Uh, een, nieuwe, een nieuw lettertype type hebben ze daar onder andere voor ontwikkeld. Uh, Als ik bijna een half uur aan besteden hebben, echt BS. Ja, dat, maar dat is het eerste wat opvalt. Uh, ik, vind het nog, ik vind het niet heel bijzonder wat ik, wat ik tot nu toe gezien heb. Uh, het is wel iets aantrekkelijker dan Honeycomb, maar goed. Uh, maar qua functies, uh, je hebt het er al over gehad. De face unlock is een, uh, un, een unieke feature, of uniek, uh, interessante feature die ze eraan toegevoegd hebben. Android Beam, hè? dat kennen we eigenlijk ook al van uh, andere apparaten. Onder WebOS mm -hmm. uh, had dat ook al. Kun je uh, door middel van aanraking met een andere Android-apparaat bestandig. Of, of websites of wat dan ook makkelijk uitwisselen. Draadloos. Uh, de camera heeft wat extra functies gekregen. Uh, zoals de sluitertijd die mm -hmm. naar 0 seconden kan. Uh, panoramafoto's, timelapses. Gmail is aangepast, browser is wat sneller. Uh, nou ja, dat zijn eigenlijk wel de meest belangrijke dingen. Je kunt applicaties kun je verbergen, als je ze echt niet gebruikt. Nou, dan denk ik wel dat dat de belangrijkste dingen zijn. Ik, ik was niet, uh, niet heel onder de indruk. Het waren le leuke, leuke extra features en uh, <coughs> design zag er aardig uit. Maar ik denk dat vooral, uh, wat ik een keer eerder in een podcast aangehaald heb, dat het is van uh, laten we eerst uh, smartphones en tablets samenvoegen en laten we daarna pas echt... Uh, um, ...ja, unieke dingen gaan toevoegen... ...en, uh, en Android verder ontwikkelen. Ja. Ja, nee, herken ik wel al. Ik bedoel, ik vind dat roboto vond. ...ik vond het wat belachelijk dat ze daar zoveel aandacht... Aan ...tijdens de presentatie aan besteden. Ik denk van, nou, als ze hier zo lang over doet... Wat, ...wat heb je dan nog meer te vertellen, zeg maar. Maar het, het vond is wel mooi en zo... ...en ik vind sowieso het hele... Um, ...het hele verhaal... ...ja, de, de nieuwe stijl, zeg maar. Het staat me wel aan. Ik vind het niet lelijk in ieder mm -hmm. geval... Dus eh, dat, dat is inderdaad wel een stap naar voren. Uh, Zo'n face unlock, zelfs al had die demo wel, wel gewerkt. Ik, ja, ik, ik weet niet of dat nou echt heel erg bruikbaar gaat worden. Zelfs als ik heb zeg maar, met Siri. Wie gaat er nou in de tram staan kletsen klepsen tegen zijn mobiel? Zeg maar? En wie gaat er nou? Uh, uh, uh, uh, wie pakt dan nou zijn mobiel en gaat die zo voor zijn gezicht houden... twee seconden lang om zijn dingen te unlocken? Dan vraag ik me toch af van... Uh, god, dat moet wel heel erg goed werken. Want anders gebruikt niemand het, zeg maar... Is het niet een, een extra beetje beveiliging voor, voor zakelijk gebruik of zo? Ja, eh, ja, hoe, ja hoe zou je dat... Ja, Het is een, een lockmanier, is het ja. ja. ja dus dat goed, is per definitie een beveiliging. Maar ik vraag me af hoeveel mensen dat nou echt praktisch kunnen gebruiken. En voor die, voor die paar geheime agenten die dat voor hun voor, voor <laughs> werk nodig hebben, zeg maar... mag ik toch hopen dat er een betere oplossing is... Uh, en voor de rest, ja, wat ik zeg, hè, als het gewoon heel erg goed werkt, dan, uh, dan zie ik het wel. Maar mh, dat moet eerst nog maar eens blijken, zeg maar. Ja. Uh, Android Beam, uh, uh, misschien is dat ook voor een jaar of zo interessant. Op dit moment vind ik dat nog niet zo interessant, omdat er gewoon te weinig uh, telefoons zijn met een NFC-chip. Want daar moet je zo'n chip voor hebben. Mm -hmm. uh, en <kwijls> ik heb nog nooit, uh, in ieder geval, ik kan me nou niet echt direct een voorbeeld herinneren, dat ik dacht van, goh ik zit met mijn broertje op de bank of zo, weet ik veel, of ik ga bij hem eten en ik zit bij hem aan tafel en ik denk, ik moet je even een website laten zien. Als ik mijn iPad nou tegen jouw iPad kon aantikken, zou het wel leuk zijn als die website er zat. Dat, dat, dat, dat, op die manier heb ik het nooit in mijn hoofd uh, uh, voorgesteld. En aangezien er dus nog geen aanbod is qua, qua, qua mobieltjes die het ondersteunen, ik denk dat dat een langer termijn ding is, voordat het misschien interessant gaat worden. WebOS is daar toch immers ook niet echt in geslaagd. Maar goed, die hebben ook niet de kans gekregen. Nee. Um, en wat was er dan nog meer? Ja, wat ik me wel kan voorstellen bij dat Android Beam, uh, is bijvoorbeeld voor een zakelijk gebruik, even een visitekaartje uitwisselen, is even gewoon je Android-telefoon tegen elkaar houden. De, de, ja, dat, de, de, de... dat zou inderdaad chill zijn, maar uh, dat soort dingen is toch... <coughs> het is pas het echt, Ja, dat bedoel ik. Hè? Ik zeg, over een tijd is het misschien wel interessant. Op dit moment lijkt me het me nog niet interessant. Want uh, met dat soort dingen gaat het gewoon eigenlijk hoe praktisch is iets. En... Uh, als je nu nog aan iemand moet vragen: van, Hey, heb jij toevallig een Android-telefoon? Hey, heb jij toevallig al de laatste uh, uh, software draaien? Hey, heb jij een, een, een NFC-chip in je telefoon? Oké, okay, nu krijg je mijn kaartje. Moet je eventjes die functie aanzetten en dan tik ik je telefoon aan. Ja, dan is het dus nog steeds op dat moment is het dus nog makkelijker om gewoon het kaartje op tafel te leggen en zeggen: Hey, uh, bel me. Ja, precies. Dus, uh, dus dat, dat, is, dat is gewoon een implementatie-ding. De browser die beter is, dat is wel echt heel fijn. Tot nu toe ben ik. Uh, nou ja. Niet per se kapot van de browser uh, op Android. Hij uh -huh. ah, is wel oké okay, hoor, maar er uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat kunnen wel dingen verbeterd worden. Um, de People Hub, wat ze eigenlijk van. Uh... Oh, sowieso hè, Het hele design. Even tussendoor, de Sam. Hoor jij jouzelf ook, of mij heel slecht? Nou ja, ik hoor je wel goed eigenlijk. Oké, okay, want ik hoor jou een beetje storend overkomen. <coughs> maar goed, ik dat horen we straks wel uiteindelijk in de, <laughs> in de opname. Is het nou gewoon alvast een steek onder water voor ons volgende <laughs> onderwerp? Uh, nee, maar we hadden het over? Hadden, over sandwich, hè? Um, wa wa wat over? Uh, ik vond sowieso, heel, heel erg, design deed me best wel aan. Godverdicht, ik me inderdaad terug. Wat heb je nou gedaan? <laughs> <laughs> heb je een je, ik, je denk, ik, in, ik, ik heb mijn koptelefoon op, maar ik denk dat de, um, de internetverbinding ergens wat traag is bij iemand of iets. Oké, okay, ik, uh, ik hoop dat, uh, ik hoop dat de, de opname wel goed gaat. Um, ja, goed, maar ik vond het sowieso een beetje op uh, Windows lijken, de, de nieuwe interface. Uh -huh. uh, sowieso het fonds, dat, dat vind ik best wel op een Windows-achtig fonds lijken. Het is, dat, dat, zoals het blijkt, of zo, ook een, een, samenvatting, of in ieder geval een samenvoeging van vier fonds of zo, dat Roboto. Maar vooral PeopleHub, dat is natuurlijk een functie die direct uit. uit uit Windows is gelift en Windows heeft die weer uit, uit webOS gelift. Maar dat vind ik wel een mooie functie. Uh -huh. uh, ik gebruik dat denk ik zelf niet zo heel erg veel. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor een heleboel mensen een leuke, uh, een leuke toevoeging is aan hun mobiel. zeg maar, Of aan hun, uh, aan hun smartphone of smart tablet of whatever. Uh, dus dat, dat lijkt me wat. Dat, die people hub, zeg maar. Hoe noem je dat in, uh, in Android? Uh, people app. Nou ah, ja, en ja, Windsor ja, ja, ja, ja, ja, ja. People Hub volgens mij. Nou, nou goed, uh, dat is wel wat. Uh, Nogmaals, die browser is oké. Okay. Um, ik ben wel fan uh, van dat ze de menubutton hebben verwijderd. Uh, het grote <lacht> probleem wat ik nu heb met Android apps vaak. Dan zit ik ermee te spelen en te doen en te kutten. En dan denk ik, nou, oké, okay, dat, dat was het wel. En dan een week later of zo kom ik erachter dat als je op menu drukt, dat je dan weer een paar verborgen functies krijgt die developers kennelijk nodig vinden om te verstoppen in hun app. Terwijl er soms best wel hele bruikbare dingen tussen kunnen zitten. Ja goed, nu heeft uh, uh, Google in zoverre een, een slimme beslissing genomen, vind ik, door die menubutton uh, weg te halen. Want je weet wat ik bedoel, toch? Je hebt vier van die buttons meestal op Android. Mm -hmm. En dat zijn er nu nog maar drie. Ja. Door die button weg te halen, stel je dus de developers verplicht om zelf hun uh, UI te maken. En uh, dat ergens te verstoppen, als ze het willen verstoppen. Maar dat betekent dus wel dat het altijd front en center blijft uh, in, in, in, in je scherm. Ja. En niet meer onder een menu uh, dingen. Want ik heb al een paar keer gehad dat ik denk van, oh, dat is handig. Of, oh, dat is handig. Nou Ja, goed, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me een hele grote stap, of een, een slimme stap vooruit uh, voor Android. En uh, ja, nou, dat is het eigenlijk wel. En, Wat ik ook en, wel relaxed vind trouwens, is screenshots maken. Dat, want jij het toevallig met je Galaxy Tab 10.1... ...heeft Samsung nog het zelf uh, toegevoegd. Mm -hmm. Maar uh, ik heb er wel eens in een review te maken... ik denk van, hoe krijg ik nou een screenshot? Dat is gewoon onmogelijk. Of je moet hem uh, routen, je, je apparaat. Yeah. Ja, of het is niet mogelijk. <grijg finst> dus dat, dat vind ik ja. wel een mooie feature voor mezelf. Ja, ik denk dat, het, dat iedere reviewer dat een mooie feature vindt, <laughs> inderdaad. Attracted. Ja, goed, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe normale mensen het gaan gebruiken, <g mashed> weet ik niet. Nee. Maar het is inderdaad wel cool... Uh, sowieso, nu je dat zegt, dat doet me elke ook aan denken om even te herhalen dat uh, Ice Cream Sandwich heeft wel een heleboel weg van Android. De, de knoppen en zo zijn hetzelfde van uh, uit de Android bar en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, dus uh, nou ja goed, uh, het, is, uh, het, is, het, is, het is een mooie stap vooruit denk ik en de, de, de bijbehorende Galaxy Nexus um, is niet mijn telefoon zeg maar, ik, ik sta niet te springen om die aan te schaffen. Maar ja, die heeft toch ook wel weer een paar geinige dingen. Maar daar was ik eigenlijk nog minder dan van onder de indruk dan van de iPhone 4S. Nog minder? Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. ja, ja. Het, ik vind het schermformaat vind ik gewoon redelijk problematisch. Het is wel heel erg groot, hoor. Ja, het is bijna een tablet. Uh, ja. Nou ja, de, bedoel, de Galaxy Note wordt als tablet verkocht. Of hoe noemen we dat? De Streak en dat soort dingen. Mm -hmm. <coughs> dus dan vraag ik me af van, goh, hè... Nee, maar dat vind ik wel problematisch. En ik vind. Um, ja, ik, ik ben geen fotograaf of zo, weet je wel. Dus eigenlijk boeit het me niet zo heel erg veel. Maar dat is denk ik toch een soort, een soort Pavlov-reactie of zo. Je bent een, nou eenmaal gewend de, dat die camera's vooruitgang tonen, zeg maar. Mm -hmm. En dan, dan kijk ik toch naar het, het, het vlaggenschipmodel, zeg maar. Dan denk je van, hè, huh, waarom is dat dan nou geen 8 uh, megapixels, weet je wel? Al is het alleen maar om dit soort laffe discussies in podcasts en in blogposts te voorkomen. Dat, dat je daar niet onder doet, zeg maar, voor, voor, voor de iPhone 4S. Wat ik wel echt heel tof vind van de Galaxy, uh, is die, die no shutter lag. Ja. Zo snel als jij op het, op het tablet kan tappen. Zo snel maken dingen of op die, op die camera kan tappen, maak ik ding foto's. Maar ik zag alweer ergens in een video dat dat uh, werd vergeleken met de Galaxy S2 of zo. Dat dat weer helemaal uh, niet waar was. Dat ik de Galaxy Tab, uh, of de Galaxy S2 of de iPhone, weet ik veel wat het was. In ieder geval, een andere was nog steeds sneller, dat het niet 0 seconden was. Maar goed. Oh. Dat is wel uh, raar, want, uh, want het was heel <coughs> erg langzaam. Want ik heb dus uh, gisteren heb ik uh, um, de Galaxy tap ik teruggestuurd richting Samsung. Ja. En net voordat ik hem de doos in deed, heb ik op de cameraknop gedrukt. En ik denk dat ze hem zo meteen openmaken. En dat is waarschijnlijk ook het moment dat dat ding afdrukt. Want <laughs> er zit veel vertraging tussen, joh. Ja, nou, dat, dat, dat die, die was ook een van mijn negatieve punten van de Sony Tabbit S. Ja, dat klopt. Je kan hem gewoon echt op de cameraknop drukken, neerleggen. Een slok koffie nemen, oppakken en dan klik. Het is echt ongelooflijk hoe langzaam dat is. Dus, dus dat, dat vond ik in ieder geval voor de Galaxy Nexus. Vond ik dat uh, wel cool eruit zien. Dus uh, of het nou werkt of niet. Dat, dat, nou ja, het, dat, is, het is altijd beter is. geworden. Uh, de, kijk, van 10 seconden naar 2 seconden is ook goed. Beter. Ja, ja dat lijkt me wel, inderdaad. Um, ja, en, en um, ik weet niet of jij door, hoe jij erover denkt. Maar ik, ik zit erover uh, te, te denken om een blogpost te schrijven. of iets van een stelling ergens op Google Plus te rammen of zo. Van ik kan me niet voorstellen dat zowel Ice Cream Sandwich of iOS 5. Ik denk dat geen van de twee. Voor verantwoordelijk gaat zijn dat mensen gaan switchen. Nee, dat denk, denk ik ook niet. Het is altijd zo beperkt. Het zijn altijd hele leuke nieuwe functies zitten erin. iOS zit voor nieuwe mooie dingen. In iScreen Sandwich zitten mooie nieuwe dingen. Mm -hmm. Maar niets genoeg om, om, om van kamp te wisselen op dit moment, lijkt me. Nee, ik denk nog steeds dat de, de enige die daar iets voor kan gaan zorgen is Windows 8 straks. <coughs> ja, maar dan weet ik niet of het echt kamp wisselen. Uh, nee, de, is. Ja, ja, ja, goed. Je gaat van Android of van iOS misschien naar Windows 8. Ja zult zien. Ja, nee, maar in ieder geval deze versies uh, van de nieuwe uh, OS en, uh, allemaal leuk en, leuk en aardig, maar niets uh, niks heel erg schokkends, zeg nee. maar, toch? Nee, nee, nee. al oh, oh, oh, wil ik even voor de Android-luisteraars? Uh, je hebt in de, in de Android-market staat een app uh, Iris. Dat is Siri omgekeerd. En die kan je downloaden en dan kan je tegen je tablet kletsen, hè? Of tegen je smartphone. En je lacht je helemaal kapot, jongen. <lacht> Ik vroeg, ik ging eerst de Siri dingen proberen, weet je maak een afspraak, nou, dat werkt allemaal natuurlijk niet, want dat, het is meer gewoon een soort, ja, een soort, het is ook volgens mij een soort rip of grapje bedoeld hoor, maar ik doe het allerlei laffe dingetjes als dingen zoeken, maar op een gegeven moment uh, vraag ik aan, dat, aan Iris, are you human, uh, zegt, ze, zegt ze ja, ik zeg nou nee, ik zeg jij bent, een, you're a piece of software, ik Zeg dat ding terug, you're a piece of software for calling me a piece of software. <laughs> Ik kreeg echt heel veel stuk, jongen. En dus vroeg ik aan dat ding van, kan je... Jij... <coughs> Sorry. Kan je een liedje voor me zingen? Ze nee, zing jij maar een liedje voor mij. Dus ik zei, ik zei, ik zei, oh, I'm blue, da, badie, da badie. En ging ze terug zingen, jongen. En dat klopte echt fucking goed, jongen. Met dat robotstemmetje. <laughs> dus uh, net zoals dat alle iOS starts uh, met al die Siri-dingen die allemaal plezier maken met al die onzin. Uh, kan je dus nu ook op Android doen. Dus ik dacht, dat is misschien nog wel even een leuk tip voor je. Voor je. <laughs> nou. Nice. Dus dan hebben we Android iOS. En dat, ik weet niet, uh, heb jij er nog wat over te zeggen? Of kunnen we door naar het volgende? Uh, <coughs> nou, we kunnen wel gelijk, gelijk even aanhangen van uh, natuurlijk al die geruchten van wie komt er als eerste met de uh, Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Oh, ja. Nou goed, uh, de, het gaat nu eigenlijk volgens de laatste geruchten een beetje tussen de Asus uh, iPad Transformer en de Motorola Xoom. Kijkend naar de relatie, de huidige relatie van Motorola en Google, <laughs> is de kans groot natuurlijk dat Motorola daarmee vandoor gaat met de eerste... Maar uh, dat is dan alleen in de VS. Want uh, daar is die relatie tussen Google en Motorola een stuk intenser dan buiten de VS. Dus het uh, is allemaal nog even afwachten, maar waarschijnlijk uh, Transformer of Zoom. En de eerste uh, tablet die echt een nieuwe tablet die met het systeem komt, is waarschijnlijk de uh, AC Pad Transformer Prime. Waar we het ook nog over gaan hebben. Transformer Prime is dat eigenlijk gewoon Transformer 2? Ja, daar hebben we het eigenlijk altijd over gehad, Transformer 2. En de afgelopen week heeft uh, Asus, uh, de CEO van Asus uh, de tablet laten zien tijdens de All Things D-conferentie volgens mij. Uh, mm -hmm. En toen uh, gaf hij aan dat het de uh, Transformer Prime gaat heten. En we hebben, nu, we hebben de tablet wel op een podium voorbij zien komen. Echte uh, ingezoomde shots van ver af uh, uh, hebben we gezien. En, en een teaser video. Um, wat we nu kunnen zien is het design zeer aantrekkelijk. Heel slank, het lijkt een beetje op zo'n uh, zen is het volgens mij. Ja, MacBook. Nou, zo slank is die in ieder geval moet hij gaan zijn, denk ik. En voor de rest moet hij alle interessante features van de Transformer uh, eerste generatie bevatten: keyboard dock, uh, USB, HDMI, microSD, uh, 10 inch display, IPS. Dat moet er allemaal op gaan zitten. Uh, maar goed, dat is allemaal nog niet bekend gemaakt. Hij moet ergens volgende maand gepresenteerd worden en hopelijk nog voor de feestdagen in de winkeltjes verschijnen. Kost dat. Waarschijnlijk 499 euro. 100 euro meer dan de Transformer 1. Hmm. Ja, ik, ik heb plaatjes gezien, maar ja, plaatjes zeggen me natuurlijk uh, in principe weinig. Maar het zag er wel kik uh, uit. Ja. Um, ik, ik weet dat ik uh, net voor dit, dit gesprek aan jou heb ik gezegd: uh, ga het app-segment er wel proberen in te knippen, maar er zijn wat problemen met het bestand. Ik zit nu naar de klok te kijken en ik denk wat ik me vandaag nog moet doen. We slaan het app-segment deze week even over, want er is gisteren door mijn domme fouten is er weer wat verkeerd gegaan met de, de opname. Dus we, we doen nu net alsof we even naar Nick geluisterd hebben. En dat was het app segment. Wat een mooie app. Nou, Nick had, uh, ja, ik vind het heel fijn. voor Nick natuurlijk. Want die heeft natuurlijk gisteren gewoon tijd voor gemaakt. Maar het is gewoon niet helemaal goed gegaan, de opname. Um, ik, ik zou even heel snel zeggen waar hij het over heeft gehad. En misschien kan hij dan volgende week er even op terugpakken. Maar een van de tofste apps die, die, waar hij het over had is Our OurPad. Mm -hmm. En dat is een app die kan je op je, op je iPad zetten. En dan kan je een, een eigen inlog kiezen. Dus stel nou, wij zitten samen in één kamer. Ik neem uh, Sam, jij neemt Martijn. En dan kan je binnen die, die app, kan je Facebook, Gmail, Twitter... Uh, MSN en Yahoo! Mail kan je je eigen gegevens opgeven. Okay. En dan logt hij dus in de mobiele versies van die website in zodra je dus die app gebruikt. Dus dat betekent dat als je een iPad-eigenaar bent en je hebt een vriendinnetje of een vrouw of een kind die regelmatig dat ding mag gebruiken, ja. dat je op die manier dus uh, de mogelijkheid kan bieden om snel ingelogd te zijn bij hun Facebook en Twitter en dat soort dingen. Oké, okay. nice. Dat is wel nice. En hij had het over een Veil exploren waar ik me niet zoveel meer van herinner. En een hele dure app voor iOS: 16 euro uh, voor muziek DJs. Maar goed, dat is dus een beetje uh, verkeerd gegaan. Dus misschien volgende week daar meer over. Sorry, Nick. Dus uh, goed, zo gaan die dingen. Um, nou, Transformer Prime, hebben we daar nog. Uh, heb je nog, nog, nog een klein tipje? Of verwacht jij nog iets, echt iets heel tofs of zo aan die Transformer Prime? Nou, nee. Ja, ja, het is maar net hoe je dingen interpreteert. Ik las toevallig uh, zo grappig een nieuwtje op uh, DigiTimes. Uh, het is niet altijd heel uh, betrouwbaar, soms wel, soms niet. Um, en die hadden het over, uh, op het keyboard dock wat er dan bij komt, zit een touch panel. Nou, een touchpad ken ik, dat daarmee uh, bedien je de, de muis, zeg maar. Mm -hmm. Maar een touchpanel, dat, dat suggereert dat daar misschien iets geavanceerders op zou zitten. Of het is misschien een hele leuke andere benaming voor een touchpad. Nou, dat, dat lijkt me eerder eerlijk gezegd. Want uh, Digitimes, dat zijn volgens mij Koreanen of zo. Koreanen <laughs> die ja, ja, heel is, goed Engels schrijven. Ja, precies. Dat, dat is een, een beetje wat ik bedoel. Weet je wel? Ik zie wel eens vaker quotes van Digitimes voorbij komen. En dan denk ik van, huh? volgens mij hebben jullie gewoon... Um, en een beetje verkeerd vertaald, zeg maar, weet je wel? Oké, okay. nou ja, dat zou goed kunnen. Dat, dat, dat vond ik wel opvallend. Voor de rest denk ik dat het niet heel uh, bijzonder gaat worden of, of Asus moet echt iets in het scherm gegooid hebben van een hoge resolutie of, of iets, iets fantastisch nieuws. Maar ik, ik denk die... dat vooral het design en, uh, en de compactheid van het apparaat uniek gaat zijn. Ik toch in ieder geval, kijk uit, maar zit in de eerste transformer, zit er ook een uh, huis of zo, zeg maar, op de, op, op de toetsenbord? Dan ja, nou, nou moet ik je even uh, de, de aantal broekjes schuldig blijven. Uit mijn oh. hoofd wel. Ja, ik heb nog niet mogen review van Aces. <laughs> Staat <Stop> de Asus. <laughs> ja. Staat de Asus. Ik, ga voor, oh, ik ga voor de Transformer Prime, dat ik die hier als eerste krijg. Ja, ja dat lijkt me ook wel wat. Nee, maar um, <coughs> ik vroeg het om dat wel, omdat, Ja, dan wordt het gat tussen Ultrabook, Notebook, Tablet, wordt alleen maar kleiner. Maar er moet wel weer ik, nog... Een uh, keer... Ik zie het nou. Ja, er zit een touchpad op. Ja. Ah, oké. Okay. Voor de tiende keer dat ik het zeg... Ik vind Asus wel cool... Omdat ze gewoon echt andere dingen proberen. Hm, ja. Dus dat is altijd te prijzen. Um, nou ja, dan hebben we eigenlijk... Uh, onderwerp 3 hebben we gedaan... Uh, omdat we onderwerp 2 hebben overgeslagen. Uh, dus laten we daar even op terugpakken. Dat was een hint. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, zou, zou ik het maar in aankondigen... Um, er waren van de week allemaal cijfers op nu.nl en op alle tablet sites en uh, ik veel CNET en, uh, en, en Gadget en zo. Die, die hadden het over dat Android zoveel marktaandeel nu heeft. En dat is zo'n onzin echt. Uh, um, die gebruiken cijfers van strategy Analytics en met die getallen heb ik nogal een probleem. En nou, ja, goed, daarom wou ik de podcast even gebruiken, uh, onderwerp 2 die ik te slaan. Uh, om het eens even over te hebben van, jongens, uh, dat, dat, dat, dat klopt niet. Want je moet wel de dezelfde cijfers met elkaar vergelijken. En dat is dus het probleem. Want Strategy Analytics die zegt van, ja, uh, Android die staat op 27% van alle verscheepte tablets. En dat is dus een leugen. Want wat ze hebben gedaan is het aantal verscheepte tablets van Android... die bij benadering via fabrikantcijfers zijn verzameld vergeleken met het aantal verkocht cijfers van Apple. En dat is dus niet hetzelfde als het aantal verscheept cijfers van, van Apple. Mm -hmm. En daardoor krijg je en een probleem in definitie van wat is een Android tablet en een probleem dat je twee verschillende getallen met elkaar gaat vergelijken. En nou goed, daar heb ik een vrij uitgebreide blogpost over geschreven om uit te leggen waarom het nou allemaal niet klopt zeg maar. Mm -hmm. uh, en nou ja, ik erger me dus redelijk hard aan mijn eigen Google Plus stream en nu.nl en weet ik veel die ik allemaal op Twitter voorbij zie komen. Die roepen dingen als 1 op de 4 ta tablets draait Android. Android uh, 27% mar markt uh, Apple keldert 30%. Ik vind het allemaal hartstikke leuk hoor, want ik ben fan van Android, maar dat is gewoon niet waar. En nou ja, goed, dat, uh, dat is echt de introductie. En, maar ik weet dat jij een iets wat andere mening bent toegedaan, toch? Nou, een andere mening. Kijk, ik heb jouw artikel natuurlijk ook gelezen. En, en ik, ik snap jou wel. En ik snap dat je er aandacht aan besteed hebt. En dat dan uh, uh, uh, niet uitgevonden hebt, maar dat dat goed uitgelegd hebt. Alleen ik snap ook uh, dat er, dat er uh, zoveel nieuws naar buiten komt elke dag. Ook, ook qua onderzoeken en zo. En dat het gewoon lastig is. Ook, want ja, nou, ik doe het zelf ook. Uh, om dat allemaal te gaan uitzoeken hoe het zit. En, en je, uh, je kan wel zeggen van... Um, ja, um, als, je, als je dat nieuwsbericht ziet... Dan denk je al van dat kan niet kloppen. Ja, dat vind ik ook lastig om te zeggen van dat kan niet kloppen. Want, want dat was eigenlijk mijn vraag die ik eerst wilde stellen. Zijn er wel cijfers van Google van verkochte tablets? Uh, nou, als je mijn stukje hebt gelezen... Dan, dan, dan, dan lees je daar dus een voorbeeld in dat... Uh, Google, die, voor developers hebben ze een, een website beschikbaar... waar ze uh, percentages weergeven van welke van onze apparaten zijn actief... Ja. en op wat, welk OS draaien is, op welke versie van Android. Dus dat zou... Kijk, actief zijn ze pas als ze verkocht zijn... dus dat zou dan een, uh, eventueel een, een vorm van meten zijn... Uh, maar nee, Android voor Google kan natuurlijk nooit op die manier publiceren los van die cijfers, want dat zijn, Google is in dit geval niet de fabrikant dus dat komt op HTC, en op, de, oh, oh, op Samsung en al, al dat soort dingen neer maar goed, <coughs> Samsung uh, die, die heeft volgens mij pas dit jaar voor het eerst uh, tablet cijfers gepubliceerd en daarvoor hadden ze dat meer niet gedaan en dat zijn dus problemen die je hebt met uh, met de cijfers die je verzamelt en uh, kijk, ik heb niet 7.000 dollar uitgegeven... Om dat, uh, om, dat, uh, om dat ding van Strategy Analytics te kopen, dat, dat, dat onderzoek. Maar dat onderzoek waar de prijs bij staat, 7.000 dollar... staat ook een samenvatting van dat onderzoek bij. En dat is wat al, al die websites hebben overgeschreven. De uh -huh. 280% groei, uh, dit, dat, dit uh, 27% marktendeel van Android. En ho hoewel ik jouw punt wel begrijp dat je niet alles kan uitzoeken... Is het wel gewoon, dit is zo'n, um, hoe noem je het in het Nederlands? Zo'n zo grove overschatting van, uh, uh, van die cijfers, dat iedereen wel had kunnen zien van, goh, nou, dat lijkt me een beetje apart. En iedereen die het een beetje, met, uh, een beetje kritisch volgt, die weet dat Apple in dit geval verkocht, uh, de cijfers van verkochte tablets rapporteert en niet aan verschepen doet. En de andere fabrikanten andersom. En dat betekent dus dat die twee cijfers niet met elkaar... compleet dat, te dat, dat argument snap ik van je. Dat, dat, je uh, dat je als je de kritisch naar kijkt... ...dat je had kunnen denken van... ...oké, okay, Apple verkocht, uh, Android verscheept. Maar dat je zegt van... Um, ...dat het niet... Dat ...als je naar de cijfers kijkt... ...dat het niet mogelijk zou kunnen zijn. Ik heb die cijfers zelf ook gezien... En ik heb daar niet direct bij gedacht van, dat kan niet. Want mijn argumentatie was... Oké, okay, Android is pas eigenlijk dit jaar echt, echt uh, gelanceerd op Tablets. Tablets worden <lacht> ja. pas dit jaar echt verkocht. En natuurlijk stijgt het marktaandeel dan. Natuurlijk gaat dat van Apple af, want die had zo goed als 100%. Ja, mijn ja, ja. argumentatie was, oké, okay, dat kan best. Dus daar ben ik ook niet echt dieper op ingegaan van... Oké, okay, laat we dat verder uitzoeken. Maar jouw tweede argument, inderdaad, daar heb je gelijk. Ja. Ik weet niet zo wat mijn tweede argument was, maar... Uh... Maar dat Android uh, verscheept is dus en, en, en Google en, uh, en Apple verkocht, dat is oh ja, ja, ja, kritisch. Dat, dat mij, je dat moet bekijken. Ik ben het een eens hoor, wat je zegt. Van, kijk, natuurlijk. Uh, dit, dit, dit, vorig jaar waren er namelijk 100.000 tablets verstuurd. Uh, verscheept, laat het zo maar noemen. Met uh, Android erop. Uh -huh. In, in, in, in kwartaal 3 van, van 2010. En dit jaar waren het 4,5 miljoen. Tuurlijk is er groei. Dat zeg ik ook in mijn artikel. Dat geloof ik allemaal best. En natuurlijk, die groei moet ergens vandaan komen. Dus Apple zal ongetwijfeld gekelderd zijn in, in zoverre. Alleen, um, kijk, in zoverre, ik, ik, ik zie dus een, een artikel verschijnen. Uh, via Techmeme kwam ik snel op dat MarketWatch, die dat van Strategy Analytics gebruikte. En ik kijk ernaar en ik denk van, Hee? weet je wel, in eerste instantie ik al, zag ik van, er waren vorig jaar 4,1 miljoen tablets verkocht, of in ieder geval verscheept, geteld. Want dat is dus het probleem, want ze kunnen dus niet zeggen totaal, want ze tellen dus verkocht plus uh, verscheept bij elkaar op van twee fabrikanten of van twee OS'en en dat totaalcijfer is dus niet een totaalcijfer. Dat is een benadering van een cijfer van twee uh, getallen... die niet met elkaar compatibel zijn. Dus geteld, laten we het zo maar noemen. En dan staat er 280%. Ik denk, dat is toch 380%, want hè, het is bijna vier keer zoveel. Maar dus da daardoor werd ik kritisch, zeg maar. En ik lees dat. En ik, doe, ik knip er twee keer met mijn ogen. En ik zie echt alle websites hebben dat stukje verkeerd overgenomen... van MarketWatch. En ja, goed, uh, dan schrijf ik daarover van jongens... dat, dat klopt gewoon niet. En vanaf dat moment wordt het dan een stokpaardje, weet je wel. Mm -hmm. Dan denk ik van ja, dan zie ik al die mensen op Google Plus en op Twitter. Ja. En Android op 1, op de 4 tablets. En dan ga ik, heb ik echt geen tijd om onder iedere post te zeggen van jongens, kijk nou eens even wat je zegt, weet je wel. Want dat klopt gewoon niet. Uh, en ja, ik, ik erger me dan wel aan, uh, zeker de grotere sites, uh, dat die kennelijk niet het vermogen hebben om gewoon begrijpend dat soort dingen te lezen, weet je wel? Ik bedoel... Zo, nou, zo dat zo is toch wel opvallend, want bijna elke grote site... heeft het zonder jouw correctie dan, zonder jouw uh, argument erbij, overgenomen. Dat vind ik wel instantie, opvallend. Maar bijna allemaal hebben ze ook een update, volgens mij. Want okay. tof, op een gegeven moment was GigaOm, die dat ook heeft geschreven... van jongens, uh, moeten we niet eens wat kritisch naar die dingen kijken? Uh -huh. En dan in verschillende podcasts, this is mijn next podcast, hoorde ik het... ik hoorde het op de Twitter-podcast en ik hoorde op andere dingen... Hoorde ik inderdaad dat iedereen dat naar voren brengt. Ja, maar hè, het zijn niet de twee, dezelfde cijfers die je met elkaar kan vergelijken. Okay, ja. <tieft> maar los van dit, dit geval, ik vind dat het in zover wel <coughs> problematisch is dat uh, als een grote website, in dit geval MarketWatch of zo, iets schrijft, dat iedereen dat maar blind overtikt, zeg maar. Oh. En ja, dat, dat is dat dan, op een gegeven moment is dat dan een symptoom dat je ziet van van een huidige blogosfeer, zeg maar het landschap en dan is dat toch wel iets waar ik een keer tegen aan mag schoppen lijkt me. Nee, absoluut ben ik het mee eens. En, uh, nou, waarom dat gewoon overgenomen wordt, is natuurlijk ten eerste omdat het, omdat die website meestal betrouwbaar en goed nieuws brengt, waar je, waar je eigenlijk bijna niet over na hoeft te denken. Niet dat ik er heel vaak iets van overneem. Ik heb dit, dit nieuws had ik ook niet daar vandaan. Maar um, dat is wel een website waar die mensen daar in vertrouwen. En uh, ten tweede is het gewoon dat tegenwoordig moet je zo snel mogelijk je nieuws brengen. Ook als grote website, uh, de, dan heb ik het over een gadget, een slash gear, een tech crunch, noem maar op. Um, dat, dat je eigenlijk geen tijd meer hebt om ergens over na te gaan denken. Wat uiteindelijk wel uh, profijt oplevert als je het wel doet hoor, daar niet van. Ja, dat ik snap je verklaring daarvoor wel. Alleen ik ben het in zoverre niet mee eens dat ik denk van goh... Uh, oh, ik heb ook heel vaak gehoord dat ik gewoon iets schrijf dat ik denk, oh, daar klopt geen, geen, geen kut van, weet je Dan moet ik het updaten en uh, zeggen van jongens, volgens mij niet uh, helemaal waar wat ik zeg net. Nou. Het kan gewoon gebeuren, dat is niet zo'n zo ramp, maar dat, dat moet dan wel gebeuren. Ja, en okay. ik hou er dus niet van dat uh, zo'n zo, zo popi artikel uh, met, een, met een titel zeg maar, van één op de vier tablets uh, draait op Android of dat soort dingen. Want dat is gewoon wat iedereen deelt en zo'n update daarna, nou, dat wordt dan niet groot uitgemeten. En nou kan het mij in principe niet eens heel veel schelen dat iedereen in de war is dat, dat ze denken dat Android veel te veel markt aan de deel he heeft. Maar door zo'n suffe suf fout zeg maar, uh, ik vind ik dat gewoon storend. En wat ik gewoon los van alle journalisten storend vind, is gewoon die strategie en analytics. Wie de fuck zijn dat dan? Hoe kan je nou zo'n domme fout maken dat je dat die twee cijfers met elkaar vergelijkt... zonder dat je daar een, een corrigerende factor bij trekt of zo. Ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd, maar, benieuwd naar. Maar die hebben nog nergens echt een reactie uitgegeven, toch? Wel een keer een mailtje beantwoord, maar niet echt... Uh... Ja. ja, die hebben een mailtje beantwoord wat er nou mee wordt geteld. Dat is bijvoorbeeld ook een probleem. Ze, ze, we weten van de Kindle Fire. Maar in Amerika heb je ook Barnes Noble. En daar heb je, hebben ze dus de Nook Color. En dat is gewoon een kleurige e-reader. Maar wat, wat is het nou? Als je die e-reader roet... Uh -huh. dus uh, nou, Ik weet niet precies wat de Nederlandse vertaling van Root is, maar dat je die dus uh, nou, je wil ombuigt. Dan kan je dat besturingssysteem van Barnes Noble kan je eraf halen en kan je de Android opzetten. Een volledige versie van Android met een Android Market en dat soort dingen. Uh -huh. Maar gewoon al die nooks worden meegeteld in, in dat ding. <laughs> en ik kan serieus ook op een emulator, op mijn computer kan ik Android installeren. Is mijn computer dan ook meegeteld? wat? Wat is dat voor een onzin? Ja, dus maar, maar dat snap ik nou even niet. Je zegt nou dat het over activaties gaat. Maar ze hebben toch de, de verscheepte tablets. En die, worden dan die new colors die verscheept zijn meegeteld? Of waar een Android op geactiveerd wordt? Nee, die verschept zijn, zoals ik het begrijp. Oké. Okay. de vraag van Kikaal. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat, dat is gewoon het probleem, zeg maar. En nogmaals, ik zeg niet dat de conclusie verkeerd is... Want dat weet ik niet, want we hebben niet de juiste cijfers met elkaar kunnen vergelijken. Misschien heeft Android wel 100% procent maken. Ja, dat lijkt me wat overdreven. Maar als de, cijfers, de goede cijfers dat blijken, dan zou dat wel zo zijn. Maar deze cijfers, is dus, What the fuck? Hoorde je dat ook? Ja. Ik zit op mijn windows ding uh, dat op te nemen. En ik krijg zo'n zo, zo pop-up van Avast of zo. Uh, Windows-virus. Uh, Zet dat Avast maar um, eens uit. Ja, ja ik, uh, ik, ik dacht eigenlijk dat ik gewoon Windows Essentials erop had. Maar ik... Deze toetsen, deze toetsen zijn ook allemaal los op het toetsenbord, jongen. Het is echt een hele oude Windows-computer. Maar het is makkelijker dan uh, mijn MacBook naar beneden slepen om deze podcast op te nemen. Ik was een beetje te lui vanmorgen, net als vorige week. Dat beviel me wel. Um, <laughs> nou goed, dat is, dus, uh, dat is dus een beetje over, over die situatie. Uh, met als uh, mijn conclusie, zeg maar: van, ik vind dat mensen wat kritischer mogen zijn. Dat ze dit soort uitspraken doen. Kijk, je kan op allerlei dingen fouten maken. Maar om nou te gaan roepen dat Android op een van de vier tablets zit... Nou, dan doe je jezelf tekort als je daar niet kritisch naar kijkt, lijkt mij. Nee, nou ja, absoluut. Meens. Mee uh, ja, nee, absoluut. Oké, okay, maar uh, je kan ook leuke dingen met een tablet doen... in plaats van erover klagen... Uh, over wat voor cijfers daar op, op je scherm staan. Want ik heb gehoord dat je er ook Playstation-spelletjes op kan spelen. Nou ja, in ieder geval tot op heden uh, op de Sony-tablets. Nou ja, uh, goed... Even van begin te beginnen, de Sony Tablet S en de Tablet P die worden standaard geleverd met twee PlayStation games. Daar hebben we het ook eerder, eerder over gehad: Crash Bandicoot en een of andere pinball game. Martijn, ja. Volgens mij is je kabeltje een beetje los of zo van je microfoon. Hoor je me nou goed? Ja, nu hoort je beter. Sorry. Oké, okay. um, De Sony Tablet S wordt geleverd met twee PlayStation games: uh, Crash Bandicoot en een pinball game. And, um... Maar je krijgt binnenkort toegang tot de PlayStation Store. Ik houd in dat je verschillende PlayStation games kunt downloaden. Er zijn er volgens mij nu een stuk of 12 die zich in die Store bevinden. Allemaal PS1 games, dus verwacht er niet te veel van. Het zijn echt die traditionele, slecht vormgegeven, nou ja, slecht voor de tegenwoordige standaard vormgegeven games. Maar dat gaat Sony binnenkort uitbreiden. Dat is niet het grote nieuws, want Tablet S wisten wel dat het ermee kon. Um, het mooie is dat het ook naar andere Android-tablets komt. Dus binnenkort kunnen we waarschijnlijk ook op een uh, Asus Transformer of een Motorola Zoom PlayStation games gaan spelen. Sony is PlayStation naam... 1 games. Ja, dat, uh, in, voorlopig PlayStation 1 games. En wellicht dat het nog uitgebreid wordt naar 2 of 3. Dat, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar Sony is in ieder geval in gesprek met meerdere niet-Sony-fabrikanten om um, de PlayStation-certificering te integreren in andere apparaten. Dus niet alleen tablets, maar ook smartphones en, en wellicht nog andere apparaten. Durf ik zo niet te zeggen. Ook um... uh, okay, in smartphones? Ja, want de Xperia Play kan het ook al, hè? Ja, maar dat is een Sony-apparaat. Ja, oké. Okay. Maar het is ook voor andere Android-smartphones. Want ik had juist gehoord dat, dat, dat Sony Ericsson wil uitkopen uit hun samenwerking. Uh -huh. Zodat ze um, hun smartphones ook uh, Xperia Play of hoe noem je dat? Uh, Playstation-dingen of so wat dan ook kunnen certificeren. Ah, ik heb daar geen stand van. Maar dat is wel cool. Nee, nee. Maar, het nieuwsbericht ging over. Sony, uh, het letterlijke nieuwsbericht bij uh, de bron was, uh, even op mijn hoofd. Sony is in gesprek met niet-Sony fabrikanten om. PlayStation certificering te, te licenseren ofzo. Dus het gaat om okay, cool. al, allerlei soorten apparaten die, die niet met Sony verbonden zijn. En dat is wel mooi, want PlayStation is een heel populair uh, netwerk. En, en zeker als die bibliothe bibliotheek met PlayStation Games gaat groeien, zie ik daar wel heel veel uh, mogelijkheden in. Want gamen op mobiele apparaten wordt natuurlijk uh, steeds populairder. Ja, nee, tof zeggen. Uh, en. Uh, oh, dat is, hebben we helemaal sensus vergeten te zeggen. Het schijnt dat, uh, dat je daar een controller kan aanzetten, hè? Ja. Welke vet, dus dan zet je je nieuwe Samsung Galaxy Nexus, leg je naast je televisie met de HDMI uit en dan sluit je een, een Playstation of een Xbox controller of zo'n soort achtige controller aan. Dan heb je gewoon een gamecomputer. Maar, dat las ik ook, en toen dacht ik van, maar ik heb uh, vijf maanden geleden al een keer een filmpje geplaatst van de Asus iPad e Transformer met een controller eraan. Ja, Maar die had een usb stekker. Oh, maar wat is, dan, wat is dan het unieke aan een ice cream sandwich dan? Volgens mij is dat draadloos of zo dat dat ondersteund wordt. Oké, okay, nou dat, dat, dat wist ik niet. Als ja, dat draadloos is ik, dat, het is nog maar, het is een uitspraak van een engineer die aan okay. Ice Sensors heeft gewerkt. Hè? Dus het is niet helemaal dondersduidelijk. Maar als dat draadloos uh, zou kunnen, is het wel super vet. Ja. ja, en, en hoe, ik heb toevallig jouw filmpje met Transformer Prime in zoverre daarvan gemist. Maar misschien was het een of andere lastige hack of zo dat die geroed moest zijn en dat die ondersteuning moest nee, hebben. Nee, dat, dat is gewoon standaard uh, inpluggen en uh, ondersteuning wordt geboden en dan uh, kun je hem ook do doorsluizen naar je televisie. Ja. Oké, okay, cool. Maar misschien is dat wel iets wat, uh, wat ze dan wat aast is als ze hun extra mogelijkheid ja, heeft opgebouwd. Ja. Uh, en net zoals dat de screenshot functie van Samsung in Ice Cream Sandwich is overgenomen door Google zelf. Is dat zo, zoiets misschien wel door aard, van is overgeromen? Ja, maar... Uh, daar uh, lijkt het wel op, hè? Honeycomb, paar... honeycomb bood wel altijd al ondersteuning voor randapparatuur, USB. Honeycom 3.2 in ieder geval, of 3.1 vanaf oh, 3.1. Uh, dus daar kon al een controller op aangesloten worden. En goed, ik uh, zou een keer verder in moeten kijken. Uh, misschien wel interessant inderdaad voor tablets, magazine, om daar eens naar te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar ik zeg het omdat het natuurlijk wel leuk is als je dat combineert met die PlayStation-games... Uh, ik, ik kan me niet goed voorstellen hoe PlayStation 1 game, games zien zeg maar. Dat is zo lang geleden, maar uh, dat, zou, dat zou allemaal toch wel prima de leuk uitzien. Ik vind oh, het... zo leuk, jawel. Maar je ziet de pixels, hè? Oh. <laughs> <laughs> ja, goed, dat zullen we wel. Dat, dat, dat, dat, uh, Heb je Chris Bandicoot op die Sony uh, S gespeeld? Ja, ja, dat filmpje staat in de review. Uh, dat vond ik dus niet zo Dat vond ik niet zo mooi toen ik dat speelde. Oké. Okay. Vond jij wel? Nee, ja, maar daarom zeg ik het ook. Dat, dat vond, de, ik hoop dat ze dat nog wel, uh, Playstation 2, Playstation 3 games gaan brengen. Of Playstation oh, ja, 1 oh, ja. games gaan, uh, opnieuw gaan lanceren op een betere manier. Ja, ja nou ja, goed. Dat, uh, dat is, dat, uh, we zullen zien. We zullen zien. Dat is op zich allemaal wel cool. En uh, hopelijk komt het dan ook op Android, de andere tablets. Yes. En smartphones en dat soort dingen. Um, nou ja, dat zijn eigenlijk onze vier grote onderwerpen van vandaag, denk ik wel. Uh -huh. uh, we hebben wat updates en wat extraatjes. Laten we beginnen, of eindigen eigenlijk, met de titel hier in de lijst heet Apple Honden Klagen Duits Café Aan. Ik weet niet, jij hebt er niks over geschreven, toch? Nee, ik Ik zag het ook echt gewoon kwart voor acht of zo s'avonds op de Duitse televisie. En ik was volgens mij de eerste Nederlandse blogger of zo die daar wat over schreef, want... ik ik werd gewoon opgewezen via Skype. je moet even Duitse televisie kijken, je lag helemaal kapot. Nee. Wat die nou hebben gedaan, die Apple-gasten... of in ieder geval die, die, die advocaten, die krijgen denk ik een bonus of zo... als ze zoveel mogelijk mensen aanklagen. Want dat slaat ook echt weer alles. Want die klagen nu een Duits cafeetje aan... omdat hun logo te veel op het Apple-logo zou lijken. En wat is het ding nou... Het zijn al twee Appel, maar die logo's lijken helemaal niet op elkaar. Nee, dat vond ik dus ook <laughs> nog niet bijna. Ja. En Apple die heeft alleen maar zo'n zo heel strak appeltje, zeg maar. En, maar, en Appelkind ofzo, dat café, dat heeft dus een Appel logo met een kindergezichtje erin aan de andere kant Dus uh, Het gezichtje zit links in plaats van de rechts de Appel, uh, hoe noem je dat, de inkeping, zeg maar. Mm -hmm. Uh, uh, Apple die gebruikt niet uh, uh, een, een titel onder, hun, uh, onder hun, hun logo. Ik heb het in een vergelijking er even bij gezet... om te laten zien dat uh, dat het ook niet eens lijkt als het wel zou zijn. Uh, kind gebruikt gewoon altijd de tekst onder het logo. Zo'n zo italic, dunne, zo soort calligrafie-achtige tekst, zeg maar. Uh, uh, het lijkt gewoon helemaal niet op elkaar. En toch uh, heeft uh, Apple in Duitsland een season-desist... Uh, ...brief gestuurd van, uh, dat is dus een uh, last onder dwangsom... ...van jongens, jullie moeten daarmee kappen... ...anders uh, gaan we bij de rechter geld op jullie verhalen. Ja, en dat is zo enorm belachelijk... ...en iedereen die dat ook leest en ziet, die noemt dat belachelijk. En wat ik dus eigenlijk, om het als extraatje op de lijst te staan... ...ik wil even zeggen dat... Apfelkind, die, die zou het natuurlijk even vervelend vinden dat ze zo'n brief krijgen. Maar dit is natuurlijk het beste wat ze ooit had kunnen overkomen. <lacht> iedereen die wil daar nu wat eten, of een ko kopje koffie halen. En het mooiste is nog dat in dat interview, dat die vrouw aankondigt. Ja, want we gaan ook vier nieuwe vestigingen openen. <lacht> dus... Uh, uh, ik bedoel, dat was waarschijnlijk al... Dat is de reden dat ze die brief hebben gekregen, hè? Dat ze nieuwe vestiging geopend, dat Apple het toen te ver vindt gaan. Maar goed, wat, wat nu het resultaat is... Als ik in Duitsland ook maar binnen 20 minuten van zo'n winkel zou kunnen wonen... of een half uur... Ik zou er gewoon koffie gaan drinken. Alleen maar om... om uh, alleen maar om uh, Apple te tarten. Uh, ja, uh, te tarten, ja. Gewoon van... Uh, the fuck is dit nou? Ja. Dus... Uh, um... Hoewel ik die Android dingetjes en zo allemaal wel uh, begrijp, die oorlogen en dat soort dingen. Uh, ja. Hoop ik hier dat Apple gewoon lekker hard op de bek gaat. Want dit lijkt ook niet uit te ja, het zou, het zou, Nou ja, goed. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ze dit ook maar op enig vlak zouden kunnen winnen. Nee, ik ook niet. Maar als dat gebeurt, nou, dan, dan, dan vreet ik mijn schoenen op. Eigenlijk waar. Ja. Uh, nou, nog even lekker tegen Apple schoppen. Uh, de iPad 2 uh, met smartkoffer. Eh, of in ieder ja. geval, even met magneetjes. En uh, in iOS 5 is het zo dat als je, als je een pinlock pin lock neemt op je, op je iPad, dat je die kan omzeilen. Uh, op het moment dat je zo'n magnetisch hoesje hebt. Dus of een smartcover of een andere hoes met zo'n functionaliteit. Er staat een filmpje van op, op mijn website die ik heb gemaakt. Het um, is heel simpel. Als je je iPad uit hebt staan en je zet hem aan, dan, krijg je die, dat je, dan heb je de slider zeg maar, om hem te unlocken. En dan krijg je de pincode pad, zeg maar. Ja, goed. Als je dat dan moet, uh, moet je de pincode hebben. Anders kan je het niet in je iPad. Maar wat je dan ook kan doen, in plaats van dat je die pincode invult, hou je de uitknop ingedrukt. Tot een slider verschijnt. Zodat je hem uit kan zetten. Hè, dat rode ding bovenin. Dan doe je hem dicht met de smartcover, met de magnetische koffer. Doe je hem open, druk je op cancel. En ben je alsnog in het systeem. En, maar je bent wel beperkt in het systeem. Dus je kan niet apps openen. Tenzij er een app open stond die. Uh, toen je hem sluit, dus stel dat ik nu, ik heb mijn iPad voor me liggen en ik zit in de browser en ik doe nu de smartcover erop, dan gaat hij automatisch aan. En als ik dan op die manier hem unlock, dan kom ik in de browser, zeg maar. Uh -huh. uh, dus er zijn een paar beperkte mogelijkheden, maar wat ook, het uh, is gewoon natuurlijk enorm slordig. En wat, wat ik nog het uh, meest ergelijk vind, is dat je uh, dus die app die open staat, uh, inkomt. Dus misschien dus zit je in je mail, wat wel natuurlijk heel belangrijk is. Of als je gewoon in de, in de overzicht komt, dan kan je via Spotlight, of hoe heet het op de tablet? Voor mij het ook Spotlight. Spotlight toch? volgens mij, ja. ja. dan kan je wel zoeken in, in de tablet. En bijvoorbeeld dingen uit iMessage komen wel naar voren daar. Oké. Okay. Nou, dat is geen goed nieuws, zeg maar. slordig en dat moet uh, snel opgelost worden. En uh, uh, bedoel, als je eenmaal een pincode gebruikt, dan lijkt me dat, dat je dat met een reden doet. Dus dan lijkt me ook dat je dat gewoon goed veilig wil hebben. En zo moeilijk is deze hack niet. Het zijn een paar stappen die je moet doen... Of ik weet ik veel, hoe je dat doet, buggen, uh, mm -hmm. fouten, retardedness, uh, is, is dat niet. Dus het lijkt me belangrijk uh, dat Apple uh, hun eerste over-the-air update, uh, wat nu zo mooi is in het iOS 5, schijnt te zijn. Dat, dat, uh, dat lijkt me een mooi eerste moment om dat even te testen. Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, dat waren de, de negatieve dingen over Apple. Hebben we nog iets positiefs over Apple? Uh, ik, ja, ik ben nooit... Uh, <laughs> ja. Hoe je dat? We uh, zullen toch even moeten zeggen dat uh, uh, Apple versus HTC yeah, in Amerika. Uh, Apple wil dat uh, de HTC smartphones Android uh, Android-rommel, niet verkocht mag worden. En uh, nou, daar zijn ze natuurlijk al een tijdje mee bezig. patenten gehaald, we kennen het allemaal wel. Maar wat was nou een paar weken geleden, was het groot nieuws dat zowel Google als T-Mobile, die die een brief gestuurd naar uh, de rechtbank. Dat heet een Amicus brief, een vriend van de rechtbank. Een ongevraagd adviescommissie, zeg maar. Van jongens, het lijkt me niet verstandig, of uh, liever rechtbank. het lijkt me niet verstandig dat jullie uh, een eventuele injunctie, een, uh, een verbod uitspreken op dit soort dingen, omdat het niet in het publiek belang is. En dat komt dan omdat er dan geen concurrentie zou zijn volgens Google en uh, T-Mobile. En de rechter, heeft, of de ITC, hè, de International Trade Commission, dus ik, ik, ik, ik vergis me in het begin, dus het gaat over de ITC, hè, over International Trade mm -hmm. Commission gaat het... Um, heeft gezegd van, ah, dat is allemaal leuk, maar dat is gewoon onzin. Dus die hebben dat afgewezen. Hè? Dat okay. is een, weer een overwinningje voor Apple. En hoewel ze natuurlijk met zo'n zo café uh, aanklagen helemaal te ver gaan, uh, gaat het over die patenten en over die design patenten en octrooien en copyrights en dat soort dingen. Rijgen ze overwinning aan overwinning aan, aan elkaar, hè? Dus dat uh, ziet er steeds, uh, steeds grimmiger uit, zeg maar. Oké. Okay. Uh, en als we dat zo vergelijken, dan kunnen we met een klein tussensprong richting Google. Want uh, er zijn alweer tien fabrikanten op het moment die aan Microsoft betalen om Android te gebruik te maken. Van de week is er weer een eentje bijgekomen. Dus uh, nu betekent dat uh, volgens de cijfers, en ik heb ze niet heel kritisch bekeken, dus uh, misschien kan jij mij volgende week verdomme lul uitmaken, uh, <laughs> dat, dat 55% schijnt van de van de Android-tablets, of uh, van de Android-apparaten, uh, nee, nee. daar wordt uh, een, een kickback richting Microsoft uh, gestuurd. Vijf dat... tot vijftien dollar per apparaat, hè? Ja, gaat wel, dat gaat hard. En, en, en ik vraag me dan af, van die defensieve aankoop van Motorola, ze moeten we opschieten, want uh, anders heeft het helemaal geen zin meer, joh. Ja, maar dat, dat, die patenten, die zullen ze... tenminste de belangrijke zaken bij die aankoop, die zullen ze toch al wel binnen hebben. Nee, oh, dat dat ze, ze, ze zullen er ongetwijfeld mee kunnen dreigen... maar kennelijk heeft dat dus niet uh, genoeg... Uh, is geen angstkekener of zo voor, voor Microsoft. En ik da blijf het dat is toch het belangrijkste argument geweest, of niet? Ja, ja, ja zeker. Maar dat, dat is, daarom is het ook zo opvallend... dat het dus niet <sus> lijkt te veranderen. Ja. En, en wat wel opvallend is in, in zoverre in die situatie... is dat met Microsoft kennelijk elke keer een deal gesloten wordt... Mm -hmm. terwijl bij Apple wordt er gevochten... En of het nou een, een tactiek is die ze hebben afgesproken of zo met elkaar... of dat de patenten van Apple minder sterk zijn... of dat hun de, de gevraagde vergoeding ervoor veel hoger is... of hoe dat nou zit, dat weet nog niemand. Maar het is wel opvallend. Nou. Het zijn geen lullige namen, hè? HTC betaalt aan Microsoft, Samsung betaalt aan Microsoft... Fusionic betaalt aan Microsoft... Uh, uh, nou ja, eigenlijk alle, alle grote namen die we kunnen verzinnen... die betalen aan Microsoft voor, voor Android... En behalve Motorola volgens mij op dit moment. Dus ja, dat, dat schiet niet echt op. Nee. Um, en dan heeft Google nog het andere probleem. Dat, ze, dat de meest uh, gevaarlijke rechtszaak waar, waar Google zelf in verwikkeld is. Dus niet een van hun fabrikanten, maar Google zelf. Namelijk tegen Oracle. Daar hebben we het in de podcast al regelmatig over gehad. Uh, daar is weer een belangrijke uitspraak van gekomen deze week. Dat er een bepaalde brief... Uh, uh, hoe kan ik dat nou snel uitleggen? Er is een engineer binnen Google, die kreeg op een gegeven moment in 2006 of zo: kreeg hij het verzoek van uh, uh, Kan jij de alternatieven onderzoeken uh, voor Java in Android? Want we kunnen er niet uitkomen met Sun Microsystem, toenmalig eigenaar van, van, van, van Android, of van Java, ja. Mm -hmm. Kunnen we er niet uitkomen tot een, tot een licentie deal? Kijk naar de, de alternatieven. Eh. Uh, en die heeft het onderzocht en die heeft een mailtje teruggestuurd... van oké, okay, ik heb naar alle de alternatieven gekeken en die zijn allemaal kut. Dus we, wat, wat het ding is, we moeten zorgen dat we eruit komen met Michael... Met, met hoe heet het? Uh, met sun. Oracle. Ja. Ja, ja, maar ja, toenmalig. Uh, nu Oracle en toen Sun, zeg maar. Ja. Um, en uh, dat is dus een probleem, want de, de, die brief of die, die mail... die mag nu gebruikt worden... Um, in, ...in de zaak, want uh, in Amerika zijn ze dus nu door de eerste fase van die zaak heen... ...en zijn we dus eigenlijk aan het wachten op het moment dat het een, een, een jury trial wordt. Hè? Er komt dus een, een jury te zitten die gaat zeggen, die zich ermee gaat bemoeien... O, o, ...of, of uh, Google nou wel of niet inbreuk maakt op, uh, op Oracle. Hm. En dit soort mailtjes, die werken echt niet mee... Uh, en het ziet er echt, echt heel slecht uit voor, voor Google. En ik weet dat mensen, Google-fans en zo, zeggen van nou, dat valt allemaal wel mee. Zoals so, ik het heb gevolgd en de dingen die ik erover heb gelezen, is het gewoon echt heel beroerd. Want er zijn naast dit mailtje is nog een ander toegestaan mailtje. Dit mailtje gaat dus over: uh, What we have actually been asked to do by Larry Page en Sergey Brin is to investigate what technical alternatives exist to Java for Android en and and Chrome. We've uh, been over a bunch of these and they all suck. <laughs> conclu we conclude that we need to negotiate a license for Java under the terms we need. Dat is de. Eh? We conclude that we need to negotiate a license for Java on under the terms we need. En dat is dus niet gebeurd. En daarnaast hebben we nog het andere mailtje van. Um, even Kijken, uh, wat was dat ook alweer, dat was uh, nog zo'n, ik, voordat ik het namelijk uit mijn hoofd lees, moest ik het nu even opzoeken. Uh, dus het andere mailtje is, is, ook belangrijk. If Sun doesn't want to work with us, hè, Sun, uh, Microsoft, Java, waar die licentie mee is, was wow. dus worden. We have two options, one, abandon or work and adopt Microsoft CLRVM en C++ language of zoiets, weet je wel? Dat zijn de afkortingen van talen die we niet begrijpen. Of optie 2, do Java anyway and defend or decision, perhaps making enemies along the way. En dat is dus de, de bekende Google-techniek. Dat hebben ze gedaan met, met, met YouTube. Laten we gewoon filmpjes uploaden die onder... Uh, ...onder andere mensen hun rechten vallen... ...en geven ze gewoon een optie om daarna te klagen... ...en dan halen we het filmpje al weg. Ze hebben dat gedaan met de, met de Google Bookscan-deal. Laten we gewoon alle boeken in gaan scannen... ...en als mensen gaan klagen, lossen we het dan wel weer op. En dat hebben ze dus nu ook weer gedaan. Met Java laten we het gewoon maar zeggen van... ...weet je wat, fuck jullie, we gaan het gewoon gebruiken... ...we zijn zo groot, dat lossen we later wel op. En dat zijn ze dus nu aan het doen. Alleen op het moment dat Oracle kan aantonen... ...dat het opzettelijk is gedaan... ...is de vergoeding is drie keer zo hoog. Dus het zijn echt enge dingen. En dan als je dat combineert met de uh, huidige betalingsregelingen met Microsoft... en dan de, de dreigende betaling die ze moeten gaan doen naar Oracle... terwijl de betaling niet eens het grootste risico is... want als er een injunction komt, dan, dan heb je dus een verbod op, op Android-producten. Uh, en dan heeft Oracle een heel erg sterke punt. Dan kunnen ze gewoon weer zeggen, van betaal ik gewoon 15 miljard in plaats van 5 miljard. Um, en combineer dat dan nog als laatste dan met de, met de Apple-dreiging, die richting alle fabrikanten en dan minder richting Google zelf, staat, staat Android er een stuk minder goed voor dan dat mensen denken op het moment. Ja, dat geloof ik goed. En ja, goed. Als Google zeg maar 15 miljard zou moeten betalen, dan, dan zie ik. Oh, 15 miljard, wat verzin ik hè? Nee, ja, nee, maar ik. Ik verzin even erbij, gewoon van stel, ze ja. moeten dat gaan betalen, dan, dan, dan is Android gewoon verleden tijd. De, ik kan me niet voorstellen dat daar nog überhaupt iets uit te halen valt. Ja, het probleem is dus dat als er echt een verbod komt, dan is Oracle in zo'n positie dat ze dus kunnen vragen wat ze maar kunnen verzinnen. Ja. Dus dan kunnen ze misschien wel 35 miljard vragen of, of 104 miljard, weet je, dat maakt dus geen stuk uit. Want dat is dus, hè, als ze eenmaal dat verbod hebben, dan zijn zij in de positie om, om, om de boel te beuken. Uh, en dat is, dat is het grootste risico. Uh, maar als ze eruit komen, ga, gaan we het sowieso echt over een heel erg serieus bedrag hebben. Uh, en dat, dat lijkt me zo snel zo, dat gaat te overschrijden. En wat je dus weer kans van hebt, is dat uh, het ook een langslepend bedrag wordt. Dus zeg maar per gebaseerd op het aantal verkochte dingen. Dus hoe succesvoller Android wordt in de toekomst... hoe meer Oracle en Microsoft... en waarschijnlijk, als het zo doorgaat, Apple... aan dat soort dingen overhouden. En dat betekent dat dat hele uh, Android-verhaal... een hele dure grap aan het worden is voor, voor Google. Want die, um, ja, die zullen er toch ook wel een keer wat uit terug moeten halen. Hè? Los van alleen die signalen die ze over je verzamelen... Nou. Dus uh, ja, lastige situatie, vind ik, weinig uh, aandacht wordt er aan besteed in Nederland, vind ik. Uh, uh, maar is goed om te beseffen, want dat, dat, dat, dat ziet er beroerd uit op het moment. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, goed, dat, uh, dat, dat zijn denk ik de, de onderwerpen van deze week die naar voren zijn gekomen. Uh, heb jij nog een, nog een leuk extraatje of een plug van iets? Uh, nou, leuk extraatje is dat sinds, sinds uh, afgelopen maandag, dat is gisteren volgens mij, ja, is de Asus iPad Transformer 3G eindelijk in Nederland uh, verkrijgbaar. Okay. Dus uh, mocht je de meest populaire Android-tablet van dit moment, uh, nou ja, voordat de Galaxy Tab gelanceerd werd... Uh, uh. Wat zeg je? Dat ja, vind ik een goede tablet. Ja, uh, dan, dan als je die Asus Transformer wilt, maar met 3G-connectiviteit om... Uh, ...mobiel te zijn met internet dan Kun je daarvoor ook naar de winkels? kost dat? Dat kost volgens mij vanaf 4,99 ongeveer. Meijer extra alleen voor 3G? Ja, dat zie je bij bijna elke tablet wel. Ja, ja bij, bij Apple is dat 120 euro volgens mij. Ja. Maar ja. oh, geld vind ik elke keer Helaas. Opgehaald. Um, ik, had die, uh, ik heb ook 3G-tablet hoor. Maar um, ik heb daar wel spijt van, denk ik. Of in ieder geval, spijt. Ik vind het fijn dat ik het heb hoor, daar gaat het niet om. Maar... Die 120 euro is denk ik niet waard geweest voor die 15 keer dat ik het gebruikt heb. Nee, heb je hebt een prepaid kaartje? Ik heb een prepaid kaartje, ja. Ah, Oké. Okay. Van t Mobile of nee hoor je dat? Vodafone. Gewoon kost dan uh, 20 euro en dan krijg je een gigabyte of zo. Oh. En uh, nou ja, goed, dat, dat werkt allemaal wel prima. Maar in principe ben je bijna altijd in, uh, in, in, de, in de mogelijkheid om, om met je smartphone de, het internet te delen of je hebt wifi. Uh, en dus de keer dat ik het gebruikt heb, is gewoon meer omdat ik dacht van, oh, ik ben over vijf minuten in de buurt van, van, van wifi of noem je dat wifi. Uh, ik denk, oh, ik heb geen geduld, dus ik ga het nu even kijken. Maar die vijf minuten geduld, dat had ik het best op kunnen brengen en 120 euro kunnen besparen. Dus <lacht> ja, ja, ik weet niet, ik ben nog steeds voor Nederland niet zo enorm, uh, uh, ik zou het niet direct aan mensen aanraden om, uh, om de 3G versie te nemen. Okay. Maar het ligt natuurlijk maar net aan hoe vaak je op de weg zit en dat soort dingen. Dus, uh, hè? Ja. Dat ligt er net aan. En vergeet niet, als je een smartphone hebt, je donders veel kans dat je het gewoon kan delen met je, met je tablet. Hè? Of als dus, uh, een soort van modempier gebruiken. Hoe noem je dat? Tettering. Ja, tethering, ja. Tethering, yeah. ja dus soms moet je een beetje wat moeite voor doen, maar ja, 120 euro. Daar wil ik wel even een partietje voor googlen. Zeg maar. ja. um, nou goed, dat is het. Uh, waar kunnen de mensen jou vinden de komende week? Komende week op tabletsmagazine.nl natuurlijk. Uh, daarnaast Google, Martijn Shell met ch. Uh, en uh, de Twitter, hetzelfde principe, Martijn Shell, ch. Alright, en uh, zijn er nog dingen die we verwachten voor komende week? Uh, nou, niet zozeer. Ik heb op dit moment niet echt de dingen in de planning staan. Ik denk van, uh, goh, daar kijk ik naar uit. Nee. Ja, inderdaad. Ja, ik ik verwacht voor komende week dat iedereen er hopelijk snel zat is om al die onzin over. Niet onzin, maar al die nieuwtjes uit Steve Jobs uh, biografie: dat het even snel achter de rug is. Nou. Uh, ik ben, ben, ben echt een ontzettend ontzettende fan hoor, van de man. en uh, oh, oh, Held en dit en dat, visionair, la la. Maar ik word wel scheidsiek van nu. Dus uh, uh, laat mensen gewoon eens lekker zelf een boek lezen. En stop even met al die, uh, al die twee zinnen uit zo'n boek te quoten. Met uh, dit is groot nieuws, het komt een app op tv. Of uh, uh, Steve Jobs vindt uh, Bill Gates een lam lul. En dat soort dingen. Ik, uh, <lacht> ik heb het wel een beetje, uh, een beetje gezien ermee. Dus ik hoop dat dat de komende weken eens eventjes een beetje uh, gaat afkalven. Uh, voor de rest is er niet echt een grote verwachting voor techniek of zo. Hè, wat we de komende week gaan zien. Nee, niet uh, zozeer. Nou, is het niet volgende week ergens, de komende week, dat die Kindle Fire eens een keertje geleverd gaat worden? Of is het 15, nog een paar weken? 15 november uit mijn hoofd. Oh ja, dit nog eventjes. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, ik ben te vinden op projectkv.co en via Google+, Sam Rijver. Uh, Twitter, Sam en co. Maar dat gebruik het me niet, want dat gebruik ik ook niet. Dus uh, uh, kom mij even opzoeken op Google+, of stuur me een mailtje op projectkv.co. Dat was hem weer, aflevering 9. Volgende week, groots feest. 10. Aflevering 10. We geven 10 keer 10 tablets weg. Nee hoor. Tweet, tweet. Nee, hoor. Ja, nee. Uh, <laughs> grapje. Nee, uh, uh, ja, we, we gaan we iets bijzonders doen voor onze 10e aflevering. Of zeggen, lulul 10, what the fuck. Houden we even geheim. Bespreken we nu Houden we geheim. Ik ga niks doen. Um, ik ga er in ieder geval niks speciaals aan doen. Um, tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week.